Uur. Dit is Jeroen Tjapkema met het NOS -journaal. Den Haag kan zich opmaken voor weer een grote demonstratie tegen het kabinet. Bouw- en infra-ondernemers hebben voor woensdag 30 oktober... een landelijke actiedag aangekondigd die moet plaatsvinden op het Maliveld. Het protest richt zich, net als bij het protest van de boeren... tegen de stikstofregels. Daarnaast willen de bouwers snel duidelijkheid over het verbod op afgraven. Dat is ingesteld vanwege de giftige stoffengroep PFAS. Waarschijnlijk wordt na dinsdag duidelijk of Groot-Brittannië de brexit kan uitstellen. Mogelijk is er die dag in het Lagerhuis een stemming over de brexitdeal van premier Johnson. Die schreef onder druk van het parlement een brief aan de EU... waarin hij vraagt om de brexit uit te stellen. Brussel wacht waarschijnlijk de stemming van dinsdag af voordat er een reactie komt. In het uitgaansgebied van Deventer is vanochtend om half zes een auto ingereden... op een terras van een kebabzaak. Daarbij zijn vijf mensen gewond geraakt. Vier van hen zijn naar een ziekenhuis gebracht... Volgens de politie ging er een ruzie vooraf aan het incident. Daarbij is iemand door de politie aangehouden. Hoeveel mensen bij de ruzie betrokken waren en waar het conflict over ging is onbekend. De bestuurder is er na de aanrijding van doorgegaan in de auto. De politie weet wie het is en roept hem op zich zo snel mogelijk te melden. Twee agenten in Noord-Holland zijn dit weekend mishandeld. Allebei kregen ze een klap in hun gezicht. In het centrum van Haarlem namen twee agenten polshoogte... na een ruzie tussen een portier en een bezoeker van een horecazaak... De bezoeker gaf de agent ineens een stomp in zijn gezicht en werd korte tijd later opgepakt. In Zaandijk kreeg een agent op zijn werd een agent op zijn hoofd geslagen toen hij een man van 50 vasthield. De marathon van Amsterdam is gewonnen door de Keniaan Vincent Kipchumba. Hij liep een tijd van 2 uur 5 minuten en 9 seconden. Dat is iets meer dan een minuut boven het parcoursrecord. Het weer het is overwegend bewolkt en vooral in het zuidoosten regenachtig bij 12 graden. In het noordwesten blijft het nagenoeg droog is er kans op zon en wordt het 14 graden. Dit was het en ooit journaal. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op de meeste wegen kan het verkeer gewoon doorrijden. Alleen op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen heb je 5 minuten oponthoud tussen Akersloot en Knopend Beverwijk. En op de afsluitdijk op de A7 richting Horen ook... 5 minuten vertraging voor Den Oever. Tot zover de verkeersinformatie.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 Wereldsterren als Louis Davids, Lou Bendi, De Jantjes, Willi Alberti, Wim Zonneveld en Anneke Breunlo. Het nu al historische muziekprogramma Zandvoort uit Zandvoort. Gewoon platen van schellaak en vinyl draaien weer op volle toeren. Het doet ons deugd. Dat deze geluidsdragers de tand des tijds hebben doorstaan. De klanken van Weleer. En met liefde een onontbeerlijk maar heerlijk geurend kopje koffie. Nostalgie en melancholie U luistert naar Zandvoort.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 We zeiden wel eens, als hij zeven zal zijn. En wij gaan zo door, wordt het bum te klein. Weet je nog wel, oudje. Toen werd hij van ons weg genomen.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 Nog wil hij het beleven in storm en regen. En laat ons alleen. De wodka begrijpt mij maar jij bent gemein. Geef mij de wodka, Anuschka, en ga ik niet zo hard. Als jij zo so blijft kijken, ga ik direct op straat. Ik moet daar geen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 Geef mij de vodka aan en laat ons allein. De vodka begrijpt mij maar jij bent gemein. Geef mij de vodka aan en ga ik niet zo pak. Als jij zo blijft kijken, ga ik, ik. direct op straat. Ik moet daar in plak.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 In dag uit mijn best toch doen en jij zit mij op noordrand zo'n maar in die fles zit nog een hele butto. Kun je het ooit bedenken? Mij te weigeren in te schenken heb je dan werkelijk geen gevoel? Geef mij de vodka, Luska en laat ons alleen. De vodka begrijpt mij maar jij bent gemein. Geb mij de vodka, Anouska, want weiger je mij. Dan ga ik naar I, God die heeft nog meer dan Yay! Yeah. Zij was van Tennessee Wij maken kennis bij een kennisie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 Terug in de tijd, naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En natuurlijk, dat doen we alleen maar met mooie oud-Hollandstalige muziek. Zo luister, zojuist hoor u Letty Trio. Het Letty Trio moet ik zeggen, met helemaal door Dolle. En daarvoor Black and White, met geeft mij de Wodka, Anuska. En zo meteen op de radio, onder andere de Butterflies, Doris. Maar nu eerst Selma en Helma, want ik heb mooie tulpen ik heb mooie telfenie, ja Sint en een U leeft de tijd van de leer met Zandvoer uit Zandvoort. Elke dinsdag via de lokale omroep CFM. En onder het mom van Zandvoer uit Zandvoort nemen we u meer.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 Tom en Dick met Bloody Mary. En daarvoor hoorde u de Butterflies met Dixieland. Zie je CFM Zandvoort. U luistert nog steeds naar Zandvoort uit Zandvoort. Met nu onderweg op de radio Frits Rademaker, Geboren in Sittard op 9 mei 1928. En al daar overleden op 16 augustus 2008. Was een Nederlandse muzikus. Hij begon zijn muzikale carrière op 6-jarige leeftijd. Bij het Krapenkoor in de Grote Kerk in Sittard werd hij lid van het Zitterse gemeen, gemengd koor... waar hij zijn grote liefde Mia uit Doenraden leerde kennen. Beide werden lid van het koor Crescendo in Koenraden toen de tijd. voor een revue in Koenraden schreef Rademaker in 1948... zijn eerste twee Limburgse liedjes. Rademaker bleek een veelzijdig muzikant. Hij speelde veel instrumenten, waaronder blokfluit, mondharmonica... harmonica en ook viool. En zijn favoriete instrument was echter de gitaar...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 De klokken versterken de band. Die schon klinkende klanken verheuren ze zo her. Ze willen ons begeleiden door ganz ons leven her. En wanneer de klokken schwiegen, dan is het stil en kaal. Wachté dan verlangend, wij roept die klokt het haal, loende klokken van Limburg-Meeland, loende klokken versterken de band, ladders inz horen wat stelt iké? Bim, bom, bim, bom, klokke van Limburg, miljoen. Bim, bom, bim, bom, klokke versterke de boot. Van het voorjaar komt, Marie-Caline.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 I well, a beach, it is